Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Nederlanders moeten in het buitenland extra alert zijn op terroristische acties. Het risico op gijzelingen is toegenomen, dat zegt de nationaal coördinator terrorismebestrijding Schoof. Hij adviseert mensen om goed om zich heen te kijken. De legerleiding heeft militaire verboden in uniform te reizen in het openbaar vervoer. De Tweede Kamer wil ex-terreurverdachten uitnodigen voor een besloten hoorzitting. De VVD en de ChristenUnie willen er op die manier achterkomen wat mensen beweegt om terroristische daden te plegen. Als we het beter begrijpen, kunnen we het beter bestrijden, zegt de VVD. De datum van de hoorzitting is onbekend en wie worden uitgenodigd, blijft geheim. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de wet langdurige zorg. Zoals verwacht schaarde een grote kamermeerderheid zich achter de plannen van staatssecretaris Van Rijn. Kern van die plannen is dat alleen de kwetsbaarste mensen nog in een instelling worden opgenomen. De Kamer past het voorstel nog wel wat aan. Zo'n 10.000 zwaar gehandicapte kinderen die thuis wonen houden komend jaar de zorg die ze nu hebben. De Oekraïnse president Poroshenko denkt dat zijn land over zes jaar klaar is om het lidmaatschap van de Europese Unie aan te vragen. In een toespraak zei Poroshenko dat hij de komende jaren grote hervormingen wil doorvoeren waarbij de aanpak van corruptie centraal staat. Minister Dijsselbloem gaat misstanden bij accountants harder aanpakken. Hij wil in de wet vastleggen dat elk accountantskantoor een raad van commissarissen krijgt die toezicht houdt. Uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat de kwaliteit bij accountants nog altijd onder de maat is. Te vaak worden bijvoorbeeld jaarrekeningen van klanten niet goed gecontroleerd. Het weer, vooral in het noorden en oosten, valt wat regen. In de rest van het land is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Morgen eerst dat zon. Vanuit het westen gaat het regenen of motregenen. En het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De avondspits is begonnen. Er staat in totaal iets meer dan 100 kilometer file. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en knopen 13 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 4. A12 Utrecht richting Den Haag bij knopen Gouwen 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft Noord 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. A27 van Utrecht naar Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 8. En de A28 Amersfoort richting Utrecht voor het knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de Muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zadro.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 zwemmen op de maandagen vanaf 10 uur met de seniorenvereniging. Wij zwemmen met de Center Parks voordeelpas. Deze zomer vervangt de Zandvoortpas en is niet meer van plaats gebonden. De pas kost eenmalig 15,95 in is 12 maanden geldig. En geeft behalve 5,95 korting op de entryprijs van 11,95 ook korting op onder andere de sauna. U kunt deze pas bij de receptie aanvragen van 8 tot 8 uur s'avonds. Behalve op de wisseldagen maandag en vrijdag. Wij zwemmen iedere maandagochtend vanaf 10 uur. Meestal ben ik vanaf half 10 aanwezig, zei Jan Wassenaar. Als u met uw voordeelpas bij de badpost een dagkaart koopt van 6 euro, het liefst binnen, krijgt u van mij na inlevering van uw betaalbewijs 3 euro terug, zodat u de hele dag tot 9 uur s'avonds voor 3 euro kunt zwemmen. Wilt u op andere dagen zwemmen, dan betaalt u voor de dagkaart 6 euro in plaats van 11,95. Ik zou zeggen, tot ziens in het zwembad. Telefoonnummer 5712861. Ik herhaal 5712861. Of 0646075730. Ik herhaal 0646075730. Do Tegenover de bekende bloemententoonstelling Keukenhof staat een lieflijk en ijwe oud kasteel. Omringd door een uniek landschap op de grens van oude duingrond en veen. Dat oude en monumentale, daar zijn we trots op en dat koesteren we. Maar we zijn ook een park in ontwikkeling. Sinds het begin van deze eeuw heeft het landgoed een metamorfose ondergaan. Het park is voortdurend in beweging en het aantal activiteiten is flink uitgebreid. Of u nu een bezoek wil brengen aan onze kinderboerderij... ...wilt wandelen, luieren of op zoek bent naar iets bijzonders... ...u vindt altijd wel iets van uw gading. De kinderboerderij ligt aan het plein bij de monumentale hofboerderij... ...in een mooie bosrijke omgeving. Het is een fantastische ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud. Op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier kennismaken met de kinderboerderijen. Een kijkje nemen in de weide bij onze nieuwsgierige geitjes knuffelvarkens en lieve Shetlanders of liever knuffelen in de stal bij de konijntjes het kan allemaal de kinderboerderij is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur middags en gratis toegankelijk voor houders van een vriendenpas op tijden dat onze poortgebouw bij de ingang gesloten is kunt u het voetgangershek met uw vriendenpas openen Yes, it's gonna- Zandvoort. Op zaterdag 4 oktober is het weer zover. Korendag in Zandvoort. En hoe kan het ook anders? Het thema is deze keer Dierendag. De protestantse kerk wordt weer geheel omgebouwd. De 22 koren met in het totaal 800 koorleden die we over het hele land komen... zullen de aangepaste repertoire ten horen brengen. Daarom hebben we volgende week meteen na het nieuws van 4 uur in onze uitzending... twee gasten die alles kunnen vertellen over deze Korendag. Marijke van Wonderen en Mario van der Linden van de Beach Pop Singers. And the way the plays upon her dus zet het alvast met dikke letters in uw agenda. Blijf op de hoogte en kijk op www.zingenaanzee.nl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 Tomorrow for old England She sails Far away From your land of endless Sunshine To my land full of Rainy skies and gales And I Shall be aboard that Ship tomorrow Though my heart Is full of tears at this Farewell For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 There's a wicked war ablazing, And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.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 Stads- en dorpomroepconcours op 27 september om 12 uur s morgens. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen deze dag naar Zandvoort om hun boodschap luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. Alle omroepers komen twee maal in actie. Start het met de eerste verplichte roep waarbij over een door de organisatie opgedragen onderwerp moet worden geroepen. En na de pauze volgt de tweede roep. In deze vrije roep hebben de omroepers een vrije keuze van onderwerp en prijzen de omroepers veelal hun eigen stad of dorp de hemel in. Traditiegetrouw zullen de omroepers om 12 uur op het gemeentehuis worden ontvangen door de Zandvoortse burgemeester, de heer Niek Meijer, waarbij het concours om 13.30 uur begint. De prijsuitreiking staat gepland rond de klok van 4 uur. Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de protestantse kerk, eveneens op het kerkplein. The minute you're gone Museumpodium op 26 september om half negen avonds chante zingt van de Franse chansons naar het Nederlandse lied en met af en toe een vleugje Engels. Liedjes van Edith Piaf, Zaza en Ramse Chaffie. Geniet, luister, zing mee en laat je meenemen in de wereld van Chante. De entreeprijs betaalt 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. Kaarten zijn verkrijgbaar bij museum.zandvoort.nl I say Westkust weerbericht. Wolkenvelden trekken over het land, maar soms is ook even de zon te zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Heel lokaal kan kortdurend wat lichte motregen vallen en de middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. De westenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig en eerst nog noordwestelijk. In de loop van de middag wordt de wind langs de kust krachtig. Vanavond draait de wind overal naar het zuidwesten. Komende nacht zijn er eerst opklaringen, maar tegen de ochtend raakt het overal bewolkt. Het blijft overal droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het zuidoosten tot 15 graden langs de kust. Er staat een matige langs de kust en op het IJsselmeer een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen overdag is er veel bewolking en soms kan er wat lichte regen of motregen vallen. In het zuidoosten is het ook af en toe de zon te zien. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De west- tot zuidwestelijke wind is matig, langs de kust vrij krachtig. Zaterdag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden, de maximumtemperatuur tussen de 19 en de 21. Er is veel wind uit het zuiden. Zondag, licht bewolkt, de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden, de maximumtemperatuur tussen de 19 en de 23 graden. Langs de stranden, licht bewolkt, in het zuiden van het land vrij zonnig en een maximumtemperatuur van 23 graden. Oh, uh -huh. Friday Night Out met Roy Donders. Kom op vrijdagavond in het Holland Casino Zandvoort genieten van de Friday Night Out. Met muziek van DJ Anciano en een spetterend optreden van Roy Donders, de stylist uit het zuiden. Tussen 8 uur s'avonds en 11 uur betalen alle niet-favorite-karthouders uitgezonderd gratis dagkaarten en introducee-kaarten 15 euro. Dit is inclusief 10 euro speelgeld. En twee voorwaarden: minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode: stijlvol en verzorgd. Meer informatie: Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Telefoonnummer is 023 5740542. 542. Ik herhaal: 5740542. En de website is www. Hollandcasino.nl schuinstreepje Zandvoort. En zoals ik al gezegd heb, het begint om 8 uur en s'avonds om 12 uur is het afgelopen. Smartlappen en levensliederen zingen op 26 september aanvang om 9 uur s'avonds. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Van aan het strand stil en verlaten, via Papje loopt toch niet zo snel... tot Zeeman laat haar dromen... Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken zijn aanwezig en iedereen is welkom. Zangtrend is niet nodig, maar wel een hoog gezelligheidsgehalte. Meer informatie... Café Koper, Kerkplein 6, telefoonnummer 023 5713 546. Ik herhaal 5713546. En het e-mailadres is m.a.koper.cafekoper.nl Het ritme van Zandvoort Come take. van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. DTM-racefans kunnen met veel plezier de agenda pakken voor een extra evenement op de kalender van 2014. En dat is zeker niet de minste evenement. Immers komt op 27 en 28 september de DTM terug naar Circuit Park Zandvoort. Met het DTM-weekend op Circuit Park Zandvoort wordt de maand september wervelend afgesloten. De toonaangevende Tourwagenkampioenschap komt voor de voorlaatste wedstrijd van het seizoen naar de Zandvoortse Badplaats. De vernieuwde DTM maakte in 2012 een verpletterende indruk op de Zandvoortse racefans. Zelden was een DTM race zo spectaculair en spannend als de wedstrijd op circuitpark Zandvoort. De wedstrijd in 2013 leverde eveneens een nodige vuurwerk op. Ook in 2014 staat een DTM race gepland op het Zandvoortse racepiste... BMW greep in zijn comeback-jaar van 2012 direct de titel... en Audi en Mercedes-Benz lijken meer dan ooit gebrand op een revans. Zeker nadat ook in 2013 de wedstrijd ten profiel aan BMW. Met de stoere DTM-toerwagens wordt gestreden om elke centimeter asfalt... en contact wordt daarbij niet geschuwd. Het publiek kan zich dan ook 27 en 28 september gereed maken... voor een sensationele raceweekend. Oktoberfeest in Zandvoort op 27 september. En nu niet meteen roepen Oktoberfeest in september? Velen zullen zich nog het spectaculaire optreden van 2013... met de band herinneren... en weten dat het een van de meest gezellige en drukke bezochte muziekavonden was. Zo ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... met daarnaast alles wat men van een Oktoberfeest mag verwachten. Bier, praatworst en pretzel. En niet de laatste plaats, dirndel en laserhozen... De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers in gepaste kledij. De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit en waren enkele toeristen die zeiden... gaan we een weekje naar Zandvoort om het oktoberfeest te ontlopen, zitten we toch nog middenin. Ach, wat kan het verkeren. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van eenzelfde sfeer met vele gasten in dirndel en lederhozen... die zin hebben in een fantastisch feest. De muziek op deze avond wordt verzorgd door een gezellige en professionele band. De Ancentale Party Express bestaat uit vijf leden met elk hun eigen muzikale achtergrond... waaruit een topformatie ontstaan is. Van de band kan men verwachten dat ze in vol gas, conditieslopend en met veel gaundy... hun, hun kunnen tonen op het Oktoberfeest in Zandvoort-aan-Zee. Auf geht's. voor de laatste info kijkt men op Muziekfeest Zandvoort op Facebook... En de band kan men al beluisteren op www.ansentaler.nl We'll yeah. made for you and me this land is Stop. This land was made for me. This land was made for you and me. Shanti en Zeeliederen Festival. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op met een divers repertoire aan chanties en zeeliederen. Chanties zijn vooral traditioneel. Van oudsher werkliederen. Gezongen op grote schepen. Het krachtige refrein werd luidkeels meegezongen... en bepaalde het tempo van de werkers en dus op het schip. Zeeliederen zijn er dus zowel klassiek en modern. Het zijn levensliederen. Meestal over vissersleed en zeemansleiden. Het festival gaat elk jaar van start in die Unicum met om tien uur morgens het optreden voor de bewoners. Dit jaar van Chanticoor het steende tuig uit Amuiden. Vanaf het bordes op het raadhuis zal wethouder Bluis om twaalf uur het zijn geven... voor de openingssamenzang van alle koren onder leiding van voc dirigenten Ingrid Prins. Een gevarieerd programma volgt op de vijf locaties. Drie koren zullen dit jaar voor het eerst hun opwachting maken op ons festival... Tot slot weer de grote samenzang met het publiek om kwart over vijf. Kijk voor tijden bij programma en voor de locaties voor het optreden op het plattegrond en zing mee. De afloop is om half zes avonds.